Reis op de plaats. Een serie hoorspel door Heerde van der Ploeg. Regie S. de Vries junior. Zesde deel... Dubbel leven. Moet ik hier spreken? Ja, ja, ja stel u hier maar. Merkwaardig. Mijn naam is Narcissus. Ik ben een vijftiende eeuwer... woonachtig te borstelen. In de buurt van ons stadje is een kampement... Daar verblijven, zoals ik nu weet, lieden uit de toekomst. Te weten, drie mannen uit de twintigste eeuw en twee uit nog later tijd. Op een dag vielen mijn stadgenoten dit kamp aan. Gelukkig kon ik die toekomstmensen tijdig waarschuwen. Op een kar die op een mij onbekende wijze, rammelend, rokend en grommend werd voortbewogen poogden zij de borstelers tegen te houden. Maar eens hield het ronken op en bleef de wagen staan. De mensen het borstelen vatten weer moed en vielen de kar aan, terwijl ze ook het kamp bestormden waar ik, met twee der toekomstlieden, was achtergebleven. We barricadeerden de deuren in de hoop zo het beleg te kunnen doorstaan. Maar wat is er met professor Broos, Leopold Radier en Beuk in die vreemde wagen gebeurd? Ze zijn al een hele tijd stuur. Waarschijnlijk huh? zijn ze nu wel weg. Het kan een list van ze zijn. Ze weten dat wij erin zitten. En ze wachten rustig tot wij eruit komen. Die kanselijk Zeg zegt ze naar buitenbeuk. Dan zou je het merken. Het is een alleraardigste idee. Maar als ik nou eens gelijk heb, als u zo zeker bent dat de borstelers weg zijn. Waarom kijkt u dan zelf niet even? Of meneer Radeer. U zit in de gunstigste positie, meneer ja, Leuk. Jongen, je bent toch niet bang? Ach, gevaagd Nou, ik zal wel weer gaan kijken. Zie je iets? Nee, het is donker. Och. dus het is al avond of nacht. Nou, dan hebben we wel een hele tijd opgesloten gezeten... Zeg, stap eens uit, Beuk. Nou, als je iets scheurt of ziet, dan roep je maar. Hè? Dan kunnen we je helpen. Komt u maar, heren, er is niemand. Even de benen staan. Ja, heel, heel fris. Ja, komt, komt helemaal buiten, de buitenlucht. Ja. Laten we die vlucht terug gaan naar het kamp. Zeg maar, wat, wat doen we met dit warmloze museum? Ja, voorlopig maar laten staan. Morgen zal ik wel kijken of we hem kunnen repareren. Stil eens. Ik hoor iets. Wat? Nou weer. Komt dat dan nooit een eind aan? Kijk, kom ja. Paar. In de richting van de stad. Een fakkeloptocht. op We moeten ons weer verstoppen. Want die lichten komen hier naartoe. Kunnen we niet beter naar het kamp vluchten? Ja, dat zou beter zijn. Maar ieder ogenblik kan de maandur komen en dan worden we gezien. Hier staan wat bosjes. Laten we ons daar gaan verstoppen. je ga er midden in de nacht tussen de varens liggen. We kunnen veel beter in de wagen kruipen. Daar ben ik niet met u eens. Ik ook niet. Maar ga gerust je hangbuug maar krijg je niet meer in die bedonkte kaart. Wat wil u dan? Ik verstop me hier wel ergens tot ze weg zijn. Maak je overweg geen zorgen. Zullen we tussen de varen zuiken, professor? Tot straks weer, Beuk. Als u maar eens bijt krijgt in de wagen, is het licht warmer dan buiten. Nou, tot straks dan. Laat ons vlug verstoppen. Ze zijn al vlakbij. Dit lijkt me een geschikte plek. Hier vandaan kunnen we de wagen in de gaten houden. Want ik geloof dat die luiden naartoe gaan. Ja, laten we beukwaar Te laat. Ze zijn er bijna. Die zou het zijn. Wat is eens raden? De borstelers. Ja. Wat willen ze nou weer? komen ze zijn, zijn? Dat is die rakker van de schout. Wat doen ze toch? Wat is dat voor houten gewaagd? Een soort raam lijkt het wel. Ze schuiven het onder de paus toe. Goeie help professor, ik begrijp het. Dat is een draagbaar. Kijk je maar. Ze tillen de wagen op. Ze willen meenemen. Het lukt ze nog ook. Er zijn er zeker 200 aan het tillen. Daar gaan ze. Het is mooi. Daar hebben we Beuk net bevrijd. En nu is hij weer de macht van niet. Van die steunelingen. ja. en die weet dit niet eens. Maar ze zijn nu op een behoorlijke afstand. Ik geloof dat we wel terug kunnen gaan naar het kamp. Ja, ja, dat is goed. De verlichting in het kamp brandt niet. Verstandig van Marius. Nou, die middeleeuwers één overwinning hebben we behaald op de techniek... kon hun vrees voor het schijnsel ook wel eens verdwenen zijn... Bent u stil, professor? Ja, ik voel niet de minste behoefte tot conversatie. Direct komen we in het kamp. En dan moeten we meedelen dat opnieuw een van de expeditieleden gevangen is genomen. Ach, ongetwijfeld lukt het ons opnieuw om Beuk te bevrijden. Uw optimisme wordt door niets gerechtvaardigd, meneer Octa. Meneer Radier. Radier, ja. Dus... Zo, we zijn er weer, hè? Maar wat is hier gebeurd? Moet je eens kijken wat de ravage. Ook dat nog? De deur ingetrapt, alles vernield of verbrand. Oh, zijn hier ook al je problemen. Ontzettend. De machines en apparaten. de viler, de boekenkast, alles vertropt. Het is één grote chaos. Maar ja, geen mens te zien. Waar zou ze allemaal zijn? Ook in handen van de stedeling. Het ziet er wel naar uit. die de wacht moet houden. Laten we op het afgaan. Luister. Als hij vlakbij is... pak ik hem bij zijn benen... en u gaat op zijn hoofd zitten. Uh, ja, en... en als de vrouw is... Zoveel te beter. <laughs> ik ik, ik uh. meen, uh, die zal niet zoveel tegenstand bieden. Pas op. Daar komt het. Nu. Hé, hey, wat een bekende stem. Gaat u eens aan dat hoofd af, professor? Alle mensen. Buk, Als u nog eens wat weet, mijn hele strot zit dicht. Maar dat is zo mogelijk. Je zat in die pantserwagen, die is meegenomen <coughs> door de medleeuwen. Ja, je hebt gelijk, maar dat is toch al ruim een maand geleden Meneer Onzin, dat is pas een half uur geleden. Ik heb het zelf gezien, meneer Radier ook. Ja, ja, inderdaad. Oh, ja. Die anderhalve maand die ik al heb beleefd, die moet u nog beleven. Ik zal het u uitleggen. He? Kijk, zoals u hebt gezien, namen de borstelers de wagen mee naar uw stad. Ja, Ze zetten hem trots op het marktplein en er werd een enorm feest bij gegeven. Zo. Toen dat was afgelopen, ben ik oh. uitgestapt om te vluchten. Ja. De bewaking was verschrikkelijk streng. Ja. Met veel moeite heb ik toen iets te bikken bemachtigd. En toen ben ik maar weer in die kar gedoken, omdat het licht eraan De hele dag heb ik in die kar gezeten. En s'avonds heb ik een nieuwe poging gewaagd. Maar, maar het, is, het is nu nog nacht. Oh, dus dat gebeurt morgen pas. Ja, precies. Dat is morgen gebeurd. Lachelijk, het dat moet nog gebeuren. <lacht> Laat u het mij nu eerst uitvertellen, hè? dan begrijpt u het wel. Ook de volgende dag lukte het me niet om uit de stad te komen. Ongeveer anderhalve maand heb ik toen in die pantser auto gewoond. levend van wat ik s'nachts kon stelen. Toen was de tijd van ons verblijf in de 15e eeuw om. Gelukkig wist ik nog precies de datum en de tijd waarop wij zouden terugkeren. Ik ben toen naar de kelder van de burgemeesterswoning geslopen. En vandaar kwam ik weer in 1960 via onze eigen verhaalhaler. Je hebt, je hebt dus de periode van vanavond af tot aan ons vertrekkelijke uit middeleeuwen... doorgebracht in de Pants auto in Basel. Ja. Maar, maar, goed, maar, maar, maar hoe... Maar hoe kom je dan hier? Ja. Toen ik, ik terugkwam in 1960... ...heb ik de verhaalhaler onmiddellijk opnieuw ingezet. Heb jij aan mijn machine zitten prutsen? Ik moest wel. Maar het ging allemaal heel best hoor... Ik heb toen mezelf zo snel mogelijk naar deze avond teruggeschoten... ...om u en meneer Vlaagstra op te halen. Op te halen? Waarom? Omdat u over anderhalve maand, als de termijn eigenlijk om is... ...niet in de gelegenheid zal zijn om terug te keren. Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Maar, maar als u was teruggegaan... ...dan had ik u in de kelder moeten aantreffen. Uw machine was ingesteld op een bepaald tijdstip... Op dat tijdstip ben ik in de kelder geweest, maar verder was er niemand. Oh. Jouw beleven dat je dat je door middel van mijn machine een periode in het verleden tweemaal kunt beleven. Ja, dat zal dan wel. Maar gaat u nou eerst mee. Uh, waar is meneer Vlaagstra? Vlaagstra, op daar. En nog is zijn we verdwenen. Dat, dat is verschrikkelijk. De verhaalhaler is ingesteld op kwart over elf voor de reis terug nee. naar 1906. Nee, wij kunnen niet vertrekken zonder vlaagstraat. Hoe laat is het momenteel, Beuk? Tien voor half twaalf. En op dat tijdje was de verhaalhaler ook weer ingesteld? Op kwart over elf. Dat is een ramp. Dan kunnen we niet meer terug naar onze tijd. Beuk, we zijn opgesloten... In de middeleeuwen, als ik het goed begrijp, dan zitten we dus ten eeuwige dagen in 1488. Nee, ten hoogste jaar. Ik vrees dat u zich de ernst van onze situatie niet voldoende bewust bent. Beuk en ik zitten in de middeleeuwen afgesloten van onze eigen tijd en nu gaat u te buiten aan nutteloze correcties. Vergeet u niet dat ik ook in het schuitje zit? U en uw vriend kunnen toch de alle tijden heen en weer reizen met uw verbeterde uitgaven van mijn verhaalhaler? De vernieuwzucht van de borstelers heeft ons die mogelijkheid ontnomen. Ons apparaat is volkomen gepland. Dus ze hebben wel huis gehouden. Ik vraag me af wat ze met dokter Vlaagstra en de anderen hebben gedaan. Gelukkig wijst niets erop dat die woestelingen hen net zo hebben behandeld als het meubilair en onze instrumenten. Naar mijn idee zijn ze gevangen genomen. Maar, maar daarvan zou u gedurende uw maand in Bostel toch wel iets gemerkt hebben? Die maand moet toch komen. Dat kan wel, maar ik heb hem al beleefd. Als, als ik het goed begrijp, en, en dat dacht ik zeer waarschijnlijk, dan... Ja, dan leef je momenteel twee maanden hier in het kampement en in de Ponserauto in Bostel. Dus ik kan mezelf opzoeken? Nee, nee, nee, nee. Als u zichzelf opzoekt, dan moet u zich dat herinneren uit de periode dat u de beuk was die aan borstelen leefde. Oh, nou, snappen we het ook niet. Nou ja, goed, die redenering is ook zo nutteloos. We moeten de feiten accepteren, ook al ontgaat ons de logica. Het is veel belangrijker dat we proberen onze vrienden op te sporen. En dan te samen zien of we mogelijkheden bestaan om terug te reizen naar onze respectievelijke tijden. Maar waar wilt u ze zoeken? Volgens mij zijn ze ontvlucht. Ze hebben het voordeel dat ze in gezelschap zijn van die Narcissus, die de omgeving ongetwijfeld goed zal kennen. Hetgeen aan zoeken nog bemoeilijkt. Nou, ik betwijfel of we zoiets zullen terugvinden. Laten we rustig hier in het kamp wachten. Maar als die stedelingen het kamp nou opnieuw besturmen. Dan is het nog vroeg genoeg om te vluchten. Weer als een haas voor de Met nee, Daarvoor bedank ik. Laten we liever gaan zoeken. Ja, maar dan liever morgenochtend Voorlopig zou ik wel eens een ditje willen, ja, doen. natuurlijk moeten fris starten. Hoe lang zijn we nog hier? Ruim drie uur. Wat denkt u, Narcissus? Zouden uw woedende stadgenoten al vertrokken zijn? Dat is moeilijk te gissen. Laten we teruggaan. We moeten een risico durven nemen. Onze vrienden in de panzerauto konden onze hulp wel eens nodig hebben. Heeft gelijk. Al blijft het jammer dat ik u van mijn tijd niets kan laten zien dan dit kale vertrek. Ja, ja. Nou, we toch hier zijn, had ik graag wat rondgekeken in uw eeuw. Ja, ik ook, maar de plicht gaat voor. Eerst moeten we de professor helpen. Die weet wat er allemaal gebeurd is. De barstelers waren door het dolle heen. Dan mogen we mogen wel geluk spreken dat uw verhaalhaler zo vlot en goed functioneerde. We boffen dat we ons toevallig hadden verschans in het vertrek waar de verhaalhaler stond. Het zag er slecht uit, hè. De buitendeur was al ingeslagen. Het is ook echt niet met veel ambitie dat ik nu al terugkeer. hè? Enfin, ik zal het apparaat instellen. Wel een enorme machine, hè? Gelukkig, anders hadden we nooit de panzerauto kunnen vervoeren. Wilt u pogen mij duidelijk te maken hoe het instellen geschiet? Daar straks ging u zo gehaast te werk dat ik het niet heb kunnen volgen. Ik zal alle handelingen langzaam verrichten, dan kunt u het goed zien. Als u iets niet begrijpt, dan vraagt u het maar. maar om dan meteen te beginnen. Waarom brandt die rode lamp? Wat? Jongen, het is goed dat u dat ziet. Dat betekent dat de terugzender in het kampement in 1488 niet meer functioneert. Wat? Als we nou toch waren vertrokken, konden we misschien niet meer terug. Dus we moeten hier blijven. Ja. Maar we kunnen toch het systeem van de professor volgen. We stellen de machine die hier staat zo in, dat hij ons na een door ons bepaalde periode automatisch weer oppikt uit het verleden. Dan hebben we dat andere apparaat helemaal niet meer nodig. Dat systeem is veel te riskant. Als we de aansluiting missen, lopen we de rest van ons leven in de middeleeuwen. Ja, maar in de toekomst kan ik ook niet blijven. Ik moet me weer aansluiten bij de professor en buk. Ik zeg niet dat we helemaal niet meer terug kunnen. Eerst zal ik moeten opsporen wat er aan het apparaat in het kamp hapert. Dan gaan we er naartoe met gereedschap en repareren het. Kunt u hier zien wat daar stuk is? Een eenvoudige mevestidulus registreert de aard van de schade. Als ik de beschermplaat heb losgeschroefd, dan kan ik zien wat er aan hapert. Het is zo gebeurd. Kijk, hier is het opgetekend. Geweldig. Jammer dat de professor hier niet bij kan zijn. Wat staat erop? Ik kan het niet lezen. Het is een code. H2O staat erop. Ik ja. zal opzoeken wat dat betekent. Opzoeken? Ja, in dit boek staan de codes voor alle storingen die kunnen optreden. Oh, een lijvig werk. Het is ook een ingewikkelde machine. Een paar veel voorkomende codecombinaties ken ik uit het hoofd. Maar dit is een zeldzame. En een verontrustende. De H duidt op zware schade. Mm -hmm. Eens kijken, hier moet het ergens staan: H, H2, O. Oh. Juist. Dat is niet zo mooi. Ernstig. Luistert hmm. u maar. H2O. Machine volkomen vernieuwd. Absoluut niet meer te repareren. En dan volgt een advertentie van de firma waar je nieuwe kunt kopen. Zo, dat gaat u dus geld kosten? Niet mij, maar het reisbureau naar het verleden. Ik zal onmiddellijk een nieuwe verhaal halen bestellen. En wanneer kan het ding hier zijn? Ik ben bang dat het al een week overheen gaat. Nee. Maar de kans dat we bij onze terugkomst middeleeuwers aantreffen wordt veel geringer. Bovendien met u nou mooi in de gelegenheid om de 26e eeuw te bezichtigen. Nog één vraag. Hoe krijgen we dat nieuwe apparaat naar de tijd van Narcissus? Dat is heel eenvoudig. De nieuwe verhaalhaler vervoeren we via de grote verhaalhaler die hier staat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit oponthoud niet betreur. Nu zal ik enige tijd de wereld kunnen aanschouwen. Zoals die er duizend jaar na mijn leven zal uitzien. Ja, dat is ongetwijfeld erg prettig. Maar toch vraag ik me met bezorgdheid af. Wat de professor allemaal meemaakt op het ogenblik. Is alles klaar voor het vertrek? Hoe bedoel je? Nou, zoals ik het zeg. Zijn alle spullen ingepakt en... en maar... Er zijn geen spullen in te pakken. Alles is vernieuwd. Nou, er is dan ook geen voedsel en... En reservekleden. Alles is verbrand of vertrapt. We zijn volkomen aangewezen op wat we onderweg kunnen vinden, kopen of steken. Geen sprake van. Verlaag me niet tot stal. Bovendien uh, ja, straft men naar mijn mening veel te streng in deze tijd. Toch zullen we moeten als het om ons leven gaat. Nu het kampement verwoest is, zijn we niet veel meer dan landlopers. Ik herken dat we momenteel moeilijke omstandigheden verkeren. ...maar dat ik een zwergel zou zijn... Uh, ...weger ik aan te nemen. Eh, als we niet terug kunnen naar ons even... ...en daar ziet het wel naar uit... ...dan moeten we ons hier een bestaan scheppen. Maar wie van ons beheerst een ambacht... ...waarmee je in deze tijd in een behoefte voorziet? Ik denk dat een, een wetenschapsman... In, ...in alle tijden welkom is. Daar hebben we tot nog toe alle de lijnen van gemerkt. Er staat niet te zin gebeuk... ...dat we het nou voor eindelijk eens vertrekken. Welke kant gaan we op? Eh? Dat is de grote moeilijkheid. We moeten bepalen in welke richting onze vrienden gevlucht zijn. Als ze gevlucht zijn. Ja, dat veronderstellen we voorlopig. We moeten er ergens van uitgaan. Die borstelse smakkers trokken op uit de richting van hun stad. Volgens mij zijn onze vrienden daarom precies de andere kant uitgevlucht. Nou, zullen wij die kant er ook nog op gaan? Voor Al blijft het zoeken naar een speld in een hooiberg. De uur en vier toon hebben contact gehad met het reisbureau... ...en zoals ik al vermoedde zal de nieuwe machine over een week geleverd worden. Wat mij betreft hoeft de fabrikant zich niet te haasten. Het bevalt me hier uitstekend. Ik doe een enorm aantal indrukken op. Ja, begrijpt u ook alles wat u waarneemt? Dat niet, maar men moet niet alles onmiddellijk willen. Willen doorgronden, ja. Het spijt me zeer, maar ik betreur het dat we hier nog zo lang moeten wachten. Bent u nog steeds verzorgd over uw professor? Natuurlijk. Wie weet wat er allemaal gebeurd is in 1488. En wij houden hier vakantie. Gedwongen vakantie dan toch? Bovendien, is het min of meer uw eigen schuld? Mijn schuld? Ja, als u in uw boek had geschreven wat er stond te gebeuren... dan zou dat voor ons een waarschuwing zijn geweest. Ik begrijp ook werkelijk niet hoe ik deze geschiedenis zou kunnen vergeten... als ik het boek ga schrijven. Ik meende dat u al bezig was. Inderdaad. Het voltooide gedeelte ligt in het kampement. Ik betwijfel alleen of dat de woede der borstelers overleefd heeft. Denkt u dat mijn stadgenoten de boel hebben vernield? Zonder enige twijfel. Het feit dat de verhaalhaler is vernield, duidt er ook al op. Nee, er zal niks anders opzitten dan dat ik weer opnieuw met dat rotboek begin. Mocht u geen kans zien deze geschiedenis te vergeten, dan lijkt mij het beste dat u haar bewust overslaat. Anders verminkt u de historie. Deze geschiedenis nog maar had opgeschreven. Dan wisten we mensen waar we aan toe zijn. Nu tasten we volledig in het Het lijkt me een lolletje als dat precies staat opgeschreven wat je allemaal moet doen. Stel dat ik was, dat ik over een week iets verschrikkelijks zou krijgen of zoiets. Ik zou al die tijd de zenuwen ja, houden. Jij praat net als Vlaagstra. Vind je het dan zo leuk om doelloos en uitzichtsloos rond te lopen? Ik ben gemoeid te worden. Kom, professor, we moeten doorzetten. Als onze vrienden voor ons zijn, dan moeten we hen inhalen. Hey, ik voel nog niet de minste vermoeidheid. Nee, u bent dan ook enkele eeuwen jonger dan ik, meneer Radier, vergiet u dat niet. Ik ben vermoeid. En ik heb honger. Bovendien moeten we nog een plaats zoeken waar we vannacht kunnen slapen. Het lijkt me niet, ieder geval onwaarschijnlijk dat we onze vrienden vandaag nog vinden. Heb u al gezien dat daar rechts op die heuvel een kasteel staat? Prachtig! Dat is een plaats onzwaardig, erop afvieren. Laten we hopen dat men ons gastvrij ontvangt. Misschien kan men ons ook inlichtingen verstrekken omtrent onze, onze onvindbare vrienden. Voor een vermoeid man. Klimt u voortreffelijk, professor? De professor hoopt kennelijk op een goede maaltijd. Helemaal Want ik denk dat je wel eens een alles voor een schekkie wilt hè? Mijn is op. Die extra tijd in worstelen hebben Dat de das omgedaan. Ja, gelukkig. Nou, we zijn dan bijna. Huh? Eigenlijk is het maar een macabere steenklomp. Die maaltijd van nu lijkt me nogal twijfelachtig. Onzin, kijk eens hoe gastvrij. Die poort is open en de ophaalbrug is neergelaten. Uh, er is geen mens te zien. Nou, als ik uitga van wat ik weet over kasteelbewoners uit deze tijd. Uh, dan vind ik het verdacht dat die poort openstaat. Nou, ga nu vooruit van wat ik weet. Ik heb nog vertrouwen in de penstone. Ik niet. Maar ik ken mijn kracht. Nou, prachtig ga voor, Beuk. Houd liever over. Waarom moet ik je weer voeren? Ik ken jouw kracht. Nu, vanaf maar weer. Laten we oppassen. We willen ons kennelijk naar binnen lokken. Och, preu, wachtelijk. Kom, peuk. Loop terug. Ziet u, meneer radier? Dan zijn we binnen. En er gebeurt niets. Maar, maar waarom is het binnenplein daar volkomen verlaten? Nou, ze maken waarschijnlijk een middagwandeling. Een middagwandeling van de hele kasteelbevolking? Wat doet u toch nerveus, meneer? Als er iets gebeurt, dan kunnen we toch nog altijd vluchten? Ja. Wat was dat? dat? Dat was de poort. Het is dichtgewaaid. Dichtgewaaid? Zo'n zwaar ding. Het is bladstil. Ja, en, en als we ons spreken niet meer rekenen, dan blijft het nu stil. Maar, maar het is net een, een gelaten stilte waarvan de veiligheidsbal is weggeschoten. Ja, dan moet u geen paniek zaaien, want wie paniek zaaid, die zal verwarring oogsten. Laten we eens roepen. Ja, geen grapje. Oh! Ah, is er iemand? Ah, daar, daar, voor de droom. Dubbel leven. Dit was het zesde deel van een seriehoorspel, Reis op de plaats, door Heerde van de Ploeg. Ko Arnoldi was professor Broos, Jan van Ees zijn assistent, dokter Vlaagstra, John Soer zijn bediende Beuk. Jaap Maleveld en Johan Wolder waren Marius Octaam en Leopold Radeer, twee reisleiders van een reisbureau uit het jaar 2533. Rien van Oppen was de wijsgeer alchemist Narcissus en Johan Tesla. Hartelust, de rakken van de schout uit het middeleeuwse stadje borstelen. De regie had S. de Vries junior.